Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er komen meer beveiligde bedden voor verwarde mensen... die voor zichzelf of hun omgeving een gevaar kunnen zijn. Nu zijn er zo'n 400 bedden in de beveiligde geestelijke gezondheidszorg. En er komen er 151 bij, meldt Trouw. GGZ-instellingen, de politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie... hadden opgeroepen tot extra opvangplekken. De bedden worden betaald door de zorgverzekeraars. Zo'n 30 huizen in de gemeente Zevenaar verzakken of hebben scheuren door de droge zomer. Door die droogte is de grondwaterstand extreem laag, waardoor er volgens de krant De Gelderlander veel huizen met schade zijn. Volgens de gemeente is er nu geen instortingsgevaar. Een ingenieursadviesbureau zegt dat naar schatting 750.000 tot een miljoen woningen in Nederland problemen kunnen krijgen van de waterstand. Aan de q koorts zijn inmiddels 95 mensen overleden... blijkt uit nieuwe cijfers. De afgelopen twee jaar kwamen er 21 sterfgevallen bij. Er was ruim acht jaar geleden een uitbraak van de infectieziekte... die wordt verspreid door geiten en schapen. Nederlandse banken hebben voldoende financiële buffers... zegt de Europese bankautoriteit EBA... die de Nederlandse banken aan een stresstest heeft onderworpen... De Rabobank, ING, ABN AMRO en de Bank Nederlandse Gemeenten staan er het best voor. De buitenlandse banken Barclays, Lloyds en Banco BPM scoren in de stresstest het slechtst, maar zijn wel financieel stabiel. Julio Potsch eist een schadevergoeding van 5 miljoen euro van de Nederlandse staat. Potsch werd beschuldigd van het uitvoeren van dodenvluchten voor de militaire junta in Argentinië eind jaren 70. Nederland werkte mee aan de uitlevering van Potsch aan Argentinië. Hij zat jarenlang in voorarrest, maar werd vorig jaar vrijgesproken. Minister Grapperhaus heeft al laten weten... dat Nederland geen aansprakelijkheid erkent. Het weer vrij zonnig, ook wat sluierbewolking. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen ook veel zon, maar in het oosten en noordoosten soms bewolkt. Het wordt morgen 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Before. You gave me joy, happiness and I'm so much <laughs> more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 Ja, Roy, tweede uur. Jij bent uit de VVD gegaan. En nu komt toch de VVD-wethoudster. Ja, absoluut. En uh, we zijn blij dat ik nu een neutrale pet op heb vandaag. <laughs> ja. Dus ik kan uh, Ellen, ik heb haar ook verteld, het vuur aan de schenen leggen. Oké. al. Maar jullie kunnen nog wel door één deur. <laughs> ja, nou, makkelijk. Bies ja. antwoord kan iedereen doen. Dan gaan wij het hebben over uh, het voornemen van het college. om uh, Airbnb en verhuur. Want het wordt wel Airbnb genoemd, maar het is eigenlijk gewoon de verhuur.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 En die staan daar. Kom maar jongens. Die worden bezig door Jaap. Jaap, je weet toch dat wij onze gasten om tien over tien nodig hebben? Ja, komt, komt <laughs> goed. <tie> um, ja, ja. Welkom. Ik zal ja. even Margareta de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. De microfoon staat voor je, dus als je daar een beetje in wil in praten, komt het allemaal goed. Dat doe ik. Um,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 uh, ...leer ik de mensen om eigenlijk een zelfmethode, helende methode... ...om hun hart te helen en om de hartsenergie weer te laten stromen... ...en om eigenlijk gewoon hunzelf te zijn en het hart weer helemaal open te stellen. Heb je daar uh, een voorbeeld van? Uh, ja. <laughs> ik heb een Hij voorbeeld. Er wordt naar er mee gekeken, mijn, de meegekregen, René van Kolm die zit hier ook. Dat dat welkom. Is, dat ja. is mijn man. Mijn man is René nee van Kolm en ik kijk meteen naar hem... ...want uh, mijn eerste voorbeeld is uh, mijn man... Uh,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 Voel ik eigenlijk naar echt degene die je bent. En dat kan ze gewoon, dat is geweldig. Mooi. Ja, dat is wel mooi. Dan uh, staat er ook nog intuïtie vanuit je hart. Uh, de, de intuïtie is iets voelen, iets doen. Nee, uh, je, uh, je gaat op iets af. Ja, nou, eigenlijk hebben we natuurlijk allemaal intuïtie. Een klein voorbeeld is dat. Uh, ik, ik ben bijna blind, dus ik.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 Why did he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 Uh, een vrij simpele manier om het te veranderen. Dat gaat ook gebeuren. Nee, er zijn naar mijn gevoel hele andere dingen die spelen op het ogenblik. En daar maak ik me hoogst zorgen over. Ja, daar, kom, daar kom ik zo wel. Oh, sorry. Op. Nee, dat is goed. Uh, die, die meters... die worden dan arbitrair uh, bepaald. Ja. Het, Want, ja iemand moet nou gaan, daarheen gaan en van, nou ja, weet je wat, doe maar vijf meter. Ja, de raad van staat uh, die zegt van gemeente... wij willen wel dat u een, een afstand noemt. Ja, okay. Want op het ogenblik wordt er geen afstand genoemd... een bestemmingsland. Okay. En de portefeuillehouder zegt... wij gaan...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 Natuurlijk, om en, wegen, en, en gaan we niet, niet zeggen van uh, uh, ik doe het niet want ik kom 20.000 euro tekort. Begrijpen? Maar dat is de rol van de, onze leden, niet van ons. Wij denken, dat we was vereniging, de randvoorwaarden netjes neergezet hebben. De gemeente vindt dat ook. De gemeente is bereid de nek uit te steken. Ook eventueel nog wel uh, als er knelpuntjes zijn. Die overtuiging heb ik ook nog wel. Maar ja, het, het begint allemaal met...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 Nou, het is toch een uitdaging voor beide partijen. Jazeker. Zijn en laten we het vooral er... transparant doen, de gemeente ook. Ja, zijn er al bedrijven waarvan jij weet van ik wil best wel een mooi stuk aan de overkant hebben? Jazeker. Ik kan ze met naam en toenaam noemen, ik, zou, ik, doe, ik doe het Dat nee, hoeft niet, ook niet maar... maar. ik ken mensen die zeggen... die mij ook wel die zeggen: meneer Hoogdoen, wanneer, wanneer kunnen we? Want we hebben ons ingeschreven bij Nieke de Broek, de smakelijk. Ja, nou willen, we dat nou willen we ook wel. Ja. Maar wanneer kan het? Ja. En als je nou ziet dat zich op het ogenblik, ik weet niet of je al geweest bent op de bedrijventerrein. De,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 Ja. Dat kunnen we wel stellen, behalve de kei op dit moment. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd onder een paar ondernemers die nu roepen... ik ga er nooit heen, want het is er echt te weinig. Nou, ja. laten we dat nou eens even netjes afhouden. Ja. Feite, ah. Maar ah. men weet wel, daar hebben we ook geen geheim van gemaakt... dat wanneer de meerderheid, echt, echt een stevige meerderheid, dat wil... dat men niet zal schromen de gemeente eventueel... om met de wetrouwelijkordeling in de hand tot de eigening over te gaan. De enige conclusies ja. daaruit te trekken en uh, uh, maatregelen te nemen zoals onteigening. Exact, dat is des gemeenteraad.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 Ja, maar je, je, je zou stijntast, als Zandvoors bedrijf toch ook een mooi stuk willen hebben. Als ik nu even naar uh, Bedrijftruin Noord kijk... en ik zie dat gebouw van Air Force... ziet er toch. fantastisch uit. Fantastisch absoluut toch. Ja. Goed Hans, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. Vraag we gaan kijken wat er gebeurt als met we de Kei. En natuurlijk een beetje de raad willen houden... als uh, Goedemorgen Dat zondag. doen wij, dat doen wij. We krijgen straks de wethouder op visite... maar dan gaan we over iets anders niet helaas. die willen wij ook nog eens uitnodigen. Ik denk dat we die bij deze moeten uitnodigen. Hartelijk welkom Kom eens wat toelichten. We hebben ook heel goed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 Yeah